Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Minister Brekelmans van Defensie wil persoonlijk excuses gaan aanbieden... aan de nabestaanden en slachtoffers van het bombardement op Hawija in Irak in 2015. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Bij de luchtaanval kwamen meer dan 70 burgers om het leven. In maart bood hij al namens het kabinet excuses aan. Volgens Brekelmans was de aanval wel rechtmatig... maar hij vindt het erg dat er onbedoeld burgerslachtoffers zijn gevallen... en veel schade is ontstaan. Waterschappen op de Veluwe en in delen van Brabant nemen maatregelen om het watergebruik te verminderen. Al maanden is het droger dan normaal. Deze maand is er nog nauwelijks regen gevallen en ook de komende week blijft het zo goed als droog. Daarom is er te weinig water in de natuur en het risico op natuurbranden is nog steeds groot. En ook voor de landbouw kan het problemen gaan opleveren als de droogte nog lang aanhoudt. Tientallen organisaties hebben in Hongarije kritiek geuit op een wetsvoorstel van de partij van premier Orbán. Daarin staat dat organisaties die geld uit het buitenland krijgen kunnen worden beperkt of verboden als de regering vindt dat ze een bedreiging vormen voor het land en de Hongaarse cultuur. Het gaat bijvoorbeeld om NGO's en onafhankelijke media. In een open brief schrijven de tegenstanders dat het doel van de wet is om alle kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Het grootste crypto-platform ter wereld, Coinbase, is aangevallen door hackers. Ze dreigen klantgegevens openbaar te maken als het bedrijf hen niet 20 miljoen dollar betaalt. De hackers zouden helpdesk-medewerkers hebben omgekocht om de gegevens los te krijgen. Coinbase gaat niet op de eis in, maar looft een beloning uit van 20 miljoen dollar... voor de tip die leidt tot het oppakken van de hackers. Het weer vanavond en vannacht onbewolkt. Het koelt af naar 3 tot 6 graden... Morgen een vrij zonnige dag, vooral in de kustprovincies ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook aan de avondspits in Noord-Holland-continent. Al staat er nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Meer 10 minuten vertraging A9. Alkmaar die met 20 minuten oponthoudt nog tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht in de vorm van 9 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A10 Zuid. De buitenring voor in Amstel nog 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. De titel is B&B en het uh, is van een band, een luidruchtige band. Ze komen uit Wijk aan en het uh, heet Glitz, tenminste, dat is de naam van de band. En de titel dus B&B. Welkom bij uurtje nummer drie van deze Alternative FM... waarin wij gaan praten met Martijn Vonk, want hij is van La Promenade Violence... en dat heeft alles uh, te maken met een omhandelde zijnde EP... En er komt nog één single aan en die komt morgen toevallig uit. Dus dat uh, is uh, wat dat gaat uh, een beetje de bedoeling. Um, tot die tijd hebben we ook natuurlijk nog uh, muziek in uh, de aanbieding. Bijvoorbeeld deze van Ivy Fox, ook die komt morgen uit. En hun nieuwe single heet Domein. Yeah, every time Cause you're new it En dat was Wave Zero, het uh, saluut aan Tom Gaasbeek, uh, de frontman van de band. 2017 brachten ze het uh, album Elementary uit en dit stond er ook op, Water. En wat is daar nou speciaal aan? Ik zat het vanmiddag een beetje zo af te luisteren en ik denk, verrek, het heeft ook wel heel duidelijk een uh, Pink Floyd uh, gehaald. Zoals de klassieke Pink Floyd een beetje ook klonk. En ik denk die moet zeker op het lijstje. En dat is dus ook uh, gebeurd. Drie nummers heb je in deze uitzending kunnen horen. En uh, ja, uh, het is toch ook een bijzondere band geweest. Of ze ook misschien doorgaan, dat is vers 2. Uh, het was altijd wel sprake van. Maar uh, de band was voornamelijk eigenlijk het, uh, het brein. Daar, dat was Tom Gaasbeek. Uh, Ivy Fox. Oh, of Ivy Fox. Met domein hoorde je daarvoor. En. Het is ja, uh, gewoon kwart over negen. Dus we gaan uh, vrolijk verder met, uh, met de muziek. En dit is Nevin. En dat nummer dat heet Feel. Was is There Anyone? Want uh, dat is uh, een van de singles die uh, La Promenade Violence al heeft uitgebracht. Maar uh, we hebben nu ook Martijn Vonk aan de telefoon van La Promenade Violence. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, ja, ja ik, uh, ik, zeg het altijd, ik zeg het nu goed. Hè, want uh, de, de vorige ja, keer heb goed. ik het op zijn op, op Frans uitgesproken. Uh, van ja mocht het, maar... De officiële benaming is toch echt La Promenade Violence. Dus... Dat klopt. Ja, waar komt die uh, naam eigenlijk uh, vandaan? Nou ja, onze zanger heeft die uh, bedacht. Die uh, komt uit Engeland. Uh -huh. uh, die is Engels, dus vandaar dat we hem ook op zijn Engels maar uitspreken. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een uh, beetje ja, uh, het zachte van uh, een promenade en het harde van de violence. Een beetje de combinatie tussen die twee dingen. Ja. Uh, die ook een beetje in de muziek terug te horen is. Dat kan ja. Dat kan ook een beetje uithalen. Ja, uh, uh, het zachte, uh, waar zit een dat in? Nou ja, uh, bijvoorbeeld we hebben uh, op deze nieuwe EP die we hebben opgenomen ook één nummer die echt uh, ja, toch een soort van rustig, uh, uh, bellet achtig iets is. En, uh, maar er staan ook nummers op die je net draaide waar het wat steviger aan toe gaat. Dus, uh. Ja, um, want jullie hadden al een EP uitgebracht, hè? Klopt. Ja, was, wanneer, uh, wanneer was dat ook alweer? Wanneer op jullie jaar geweest, uh, precies een jaar geleden. Precies een jaar geleden alweer? Het, het is heel vorig ja, jaar. Ja, het het vliegt het om in ieder geval. Wat ik me nog kan herinneren, uh, was wel heel erg uh, leuk. Dat jij op een gegeven moment zei van, uh, nou, uh, als Support Act uh, weten we het al. Uh, hadden jullie Lorem Ipsum uh, gevraagd? Klopt, ja. <laughs> ja, want... ja dat we via jou leren kennen op <laughs> ja, dus, uh... ja, en toen ik dat zei, toen waren ze op een gegeven moment, oh is dat zo? <laughs> ja, is het een kleine wereld wat dat er gaat. Ja. Um, ja. Maar, um, wat, wat, uh, wat, wat heeft Lorem Ipsum dan überhaupt, nog wat overeenkomsten uh, met opzichten met jullie dan? Uh, nou ja, we, we hoeven niet per se uh, een uh, gelijkenis te hebben, maar we vonden het gewoon een leuk bandje en we hadden het idee dat we het leuk vonden om hun uh, daarvoor uit te nodigen. Ja. En voor de uh, volgende week spelen we in het patronaat en hebben we BAF uitgenodigd. Dat vinden we ook gewoon een hele leuke band. Ja. Uh, die shoegaze-achtige uh, muziek maakt. Een ja. uh, beetje zoals slowdive-achtig. Slow dus uh, ja, we proberen altijd gewoon, als we een optreden geven, ook een uh, sportact te vragen waar we zelf gewoon enthousiast over zijn. Ja. Uh, even over, over jullie als band. Um, want want uh, hoe zit het in het Nederlandse Wie Merken jullie al uh, dat, uh, dat, ze, uh, ja, dat, dat jullie beginnen op te vallen? Nou ja, dat begint nu wel een beetje meer te worden inderdaad. Ja. Uh, ik, ik hang net op met een ander radiostation. En, uh, dus ja, uh, we merken wel dat er uh, flink wat aandacht nu is. En dat het uh, goed ontvangen wordt. Ja, en uh, dat andere radiostation, dat uh, ga ik gewoon noemen, dat is... Uh, in die Excel. Klopt. Ja, want uh, hoe belangrijk uh, zijn dat soort kanalen, uh, zoals wij, en ook in die Excel, voor een band als jullie? Ja. Kijk, wij doen, uh, wij doen alles zelf. We zijn gewoon een uh, do-it-yourself band. Dus uh, het is gewoon hartstikke uh, leuk als je gewoon uh, door radiostations opgepakt wordt. Mm -hmm. En uh, je merkt ook meteen dat, uh, dat er heel veel uh, nummers dan gezamd worden door Nederland of zelfs uh, heel Europa. Uh, dat, je, dat je ook mensen in uh, Polen kennelijk luisteren naar dit soort zenders af en toe. Mm -hmm. uh, dus dat is gewoon uh, heel belangrijk. Er steeds meer mensen je uh, leren kennen daardoor. Ja, en, en daar plukken jullie dan op dit moment de, de vruchten van, denk ik. Zeker. Ja, ja. zeker. Want uh, het, uh, ja, jullie zitten nu, uh, wat betreft voor uh, deze EP-release, gaan jullie naar uh, patronaat halen, maar bij de vorige zaten jullie in een slachthuis halen. Klopt. Ja. ja. En, en uh, ja, dat hebben we toen uh, uitverkocht, dus daar waren we zelf ook best wel verbaasd over. En uh, dus we dachten, we gaan nu gewoon nog een stapje uh, groter. Ja. En de ticketverkoop gaat ook weer heel goed. Dus uh, we zitten nu geloof ik al op 150 kaarten die verkocht zijn. Dus uh, in de voorverkoop alleen al. Dus uh, we hebben nog een week. Dus ja. Ja, het gaat de goede kant op. Ja, en dan neem ik aan. Als het 150 mensen is, dan gaan jullie niet in stage 3 spelen, denk ik. Dan wordt het stage 2, uh, nee. denk ik. Stage 2 uh, uh. hebben we nu uh, geboekt, ja. Ja, dat... ja want uh, dat, is een, uh, iets wat, dat is de, de Rob Akda-woordzaal. Om het even voor die mensen die dat uh, willen weten. Uh, want dat speelt zich daar allemaal af. Maar daar uh, kan je die 150 mensen wel kwijt, hoor, denk ik. Ja, het, het kan tot 300. Dus er zijn nog. Uh, oh, Au. Ja. er zijn er nog genoeg die hier uh, kunnen komen, hoor. Ja, nee, dan. Uh, dan uh, nou ja, goed. Uh, wat doen jullie er zelf aan om het een beetje zo goed mogelijk en opvallend mogelijk uh, te doen? Nou, we proberen natuurlijk uh, op onze social media-kanalen wel uh, reclame voor te maken. Maar ja, de, de, ik moet zeggen. De radiostations werken ook heel goed. Want uh, ja, wat ik al zei... We merken echt dat, uh, dat het steeds meer opgepakt wordt. En uh, ook uh, op Spotify... Uh, merken we gewoon echt een enorme... Toename aan uh, streams. Dus uh, ja. dat gaat, uh, gaat steeds beter. Ja, uh, dan even over... Ja, want over streams... Dan hebben we het ook meteen over jullie muziek. Um, want er zit toch wel een hele duidelijke voorliefde... Voor bijvoorbeeld de donkere pop. De postpunk-pop uit de jaren tachtig. Zoals illustre oh. bands als... De cure eh, hebben gemaakt. Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, dat is zeker zo. Ik denk dat dat uh, een beetje komt. We zijn geen jonkjes uh, meer. We zijn allemaal wat ouder, tussen de dertig en de vijftig, zeg maar. Ja. En, uh, dus we zijn allemaal een beetje opgegroeid uh, met de uh, jaren tachtig, uh, jaren negentig muziek. Ja. Uh, dus ik denk dat daar ook een beetje dat uh, vandaan komt. Het is niet dat ze op nou die band willen lijken, maar het ja, ontstaat gewoon uh, ja. als wij uh, spelen. En uh, onze zanger heeft uh, best wat uh, dingen meegemaakt in zijn leven. Dus daar komt ook wel uh, het donkere randje vandaan uh, ja. binnen ons muziek. Ja, wat is de aantrekkingskracht uh, met, uh, met, uh, vooral met dit soort uh, muziek? Wat, uh, wat trekt jullie daar nou zo uh, enorm in aan? Het is niet zozeer een aantrekkingskracht. Het is eigenlijk meer gewoon, we doen gewoon echt wat wij zelf uh, heel leuk vinden. Mm -hmm. en, en dit is het resultaat. En het is niet dat we iets proberen van oh ja, we willen graag solo klinken of zo klinken. Het is gewoon, we schrijven allemaal nummers en uh, ja, die nummers die komen er zo uit. Het is, uh, het is een beetje lastig uit te leggen misschien, maar ja. het is wat het is. Ja, moet, moet het uh, moet, moet plezier ook wat dat betreft ook voorop staan bij jullie? Zeker, ja. Nee, we zijn ook echt uh, heel close uh, als band en uh, daarom was het hele opnameproces ook echt een feestje. We hebben onze vier dagen afgesloten in uh, Gent, in België, ja. in de robotstudio's. En uh, dat was voor ons een soort van, uh, ja, gewoon vier dagen alleen maar bezig zijn met wat je het liefste doet. Ja. Dat was echt, uh, was echt goud. Ja, uh, is dat dan? Uh, want ja, Gent is natuurlijk ook uh, een, een mooie stad, lijkt mij. Dus uh, is dan niet alleen maar vier dagen opgesloten zitten... een hond brood uh, naar binnen gooien... en uh, kijken of die jongens uh, na vier dagen er nog weer levend uitkomen? Zo'n voorstelling ja, heb uh, ik nou niet. Het kwam er wel een beetje op neer, hoor. dat ja, meen, meen je niet. Ja. Hebben, ja, het is een studio uh, van Pieter Jan uh, Kopperjans. Ik weet niet uh, of je hem kent, maar nee. ik ken de uh, Vlaamse producer... ook de man van Evi de Visser. Ja. En uh, die hebben een studio uh, in, in een. Uh, nou ja, goed, ben je in de tuin. Ja. En daar konden we in opnemen. En uh, ja, we hebben ons daar gewoon opgesloten met uh, Reinhard van Bergen, ja. onze Vlaamse producer. En we zijn eigenlijk één keer per dag naar buiten gegaan om uh, te eten. Ja. En dan hebben we goed uh, wat te drinken. En uh, de rest hebben we alleen maar daar geslapen, gewerkt en uh, muziek gemaakt. Dus, ah, dus, dus uh, niet even gewoon uh, de bloemetjes buiten zetten uh, en nee, na nee, een paar nee. uur uh, echt uh, toch even serieus aanpakken in dat opzicht? Nee, nee we zijn echt tot laat doorgegaan uh, vaak en uh, ja, er is uh, weinig gestapt die, uh, die vier dagen. Nee. Uh, is dat dan ook een beetje terug te horen, dat jullie uh, gedreven muzikanten zijn en dat dat uh, terug te horen is op het materiaal? Ja, ik weet het niet. Ik denk het wel. Het voordeel van die studio is ook dat je op vier verschillende ruimtes heb je daar. Dus je kan ook met vier verschillende plekken kan je versterkers neerzetten en ja. daardoor kan je dus live spelen zonder dat je geluid van elkaar in je versterker terugkrijgt. Ja. Dus we hebben alles live kunnen inspelen daardoor. Dus dat was wel ook openlijk iets wat terug te horen is. Um, juist. Um, dan nog uh, even, want uh, jullie zeggen het al: 23 mei is het, uh, de dag dat iedereen in gezwinde spoed naar uh, Patronaat Halen moet, uh, moet gaan, want dan spelen jullie daar. Mei. Toch? Ja. 23 ja, mei, mei? Ja. Um, de vraag is: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? We zijn overal te vinden op blabromonadeviolence.com, uh, op ons Instagram-kanaal, uh, via het Patronaat. En dat is het een beetje, YouTube. You, ja. YouTube. Overal. Ja. Oké, okay, uh, dan uh, gaan we uh, natuurlijk nog even het, het nieuwe materiaal uh, laten horen. Want dat komt morgen uit. En dat is Klopt. Forgive and Forget van La Promenade Violence. Red. Van La Promenade Violence hoorde je hier bij Alteur het FFM. over nieuwe singles gesproken. Want dat uh, was er dus ook een. Die gaat uh, morgen dus uitkomen op vrijdag de, uh, wat is het, 16 mei. Uh, en ik zei net dat het uh, vrijdag 23 mei, nee het is donderdag 22 mei het hele verhaal. Van uh, La Promenade Violence. Dat uh, moet ik even rechtzetten. zetten. Uh, La Promenade Violence is dus donderdag op 22 mei in Patronaat. En dan spelen ze dus de EP release Show. Uh, dit is uh, Hunk met hun nieuwe single. En die komt morgen uit. Het is Godfish. in de uitzendingen gaat telefonisch dan wel te verstaan. Tenminste uh, bij Monden van Boy Vilvoye. Dat is uh, de frontman van die band. En ze hebben eerder dit jaar hebben ze hun uh, album release Show uh, gedaan in Paradiso van Hotel Belvedere. Uh, en daar stond ook onder andere dit nummer op. All Night Long. Daarvoor hoorde je trouwens Hunk en Goldfish. Binnenkort zijn zij te zien in Slachthuishalem. Want uh, ze gaan optreden samen met Tape Toy. Moet je maar even kijken bij uh, Slachthuishalem. En dan kun je het ongetwijfeld allemaal een beetje terugvinden uh, in dat opzicht. Ik geloof dat uh, Hunk de support is. En ze zullen nog een keer support zijn. En dan in juni. En dan moet je hier volgens mij weer even kijken bij een optreden in Sinatol. Gebeurt met een, volgens mij een Australische band uit mijn hoofd. Ook daar ben ik de datum even van, uh, van kwijt, maar uh, optreden doen ze sowieso wel. Uh, dan een beetje, een beetje de clubachtige uh, scene in en dat doen we met Iris L en Backseat. for you. <laughs> then it wouldn't bother you then don't deal too sweet. There's a normal power for you. <laughs> Give me a taste like a new range wasted like a flower. So in you way bit of my tail of six money? En dat was uh, Iris L met backseat. En dat uh, is ook meteen een nagalm uh, wat dat er gaat. Doe een beetje verwoorde pogingen. Kijk, uh, eindelijk uh, lukt het. Het is uh, een beetje lastig om uh, iets uh, gedaan te krijgen op deze computer. Dus ik maak je de hele avond eigenlijk al een beetje last van, van, uh, van dat apparaat. Een beetje ruzie uh, heb ik ermee. Uh, eens kijken of, uh, of ik iets uh, uit deze toverdoos kan krijgen. Uh, ik hoop het wel, want anders dan zit ik een beetje vast uh, met, met nog iets wat in het uh, systeem uh, zit. Nou, het, uh, het, uh, op een, een of andere manier uh, het is het hopeloos. Uh, gaan we het een beetje afsluiten wat, uh, wat dit, wat dit uh, aangaat? En dat uh, gaan we nu, nog niet even met uh, deze doen, want het is een beetje nog uh, te vroeg. Je hoort het maar wel in ieder geval, uh, maar het is uh, bijna zover om uh, het uur af te sluiten. Uh, dit was deze alternative Femme van 16 mei. En uh, volgende week is dit uh, 15 mei. Ik haal weer twee daten door de war. Door de maar op 15 mei, uh, 6, uh, 22 mei gaat hier optreden niemand minder dan uh, Heeline. Want die gaat dan uh, een optreden doen. En de afsluiting voor deze avond is Black Clouds van One Clueless Friend. Dag. Everything you see the start of a new breed mm -hmm. Mm -hmm. I'm Back on my two bare feet they acquire a of